zijn 3 miljoen sigaretten, grote hoeveelheden drugs en ook drie vuurwapens in beslag genomen. Onder de opgepakte verdachten is ook de vermeende leider van de bende, een Brit die al jaren voortvluchtig is. De extra beveiligde inrichting in Vught schroeft per direct de beveiliging op. Aanleiding is de stijging van het aantal zware criminelen dat er recent in hechtenis is genomen. Met de komst van onder meer Ridouan Taghi, Omar L. en Dino Sourel zijn de veiligheidsrisico's toegenomen. Om die te beperken zullen nu zichtbare en onzichtbare maatregelen worden genomen. Daaronder zijn een verscherpt toezicht in de omgeving, striktere protocollen en de komst van een speciale bewakingseenheid van de politie. En de Australische regering heeft een speciale commissie aangesteld die uitgebreid onderzoek gaat doen naar de oorzaak van de grote natuurbranden. De Royal Commission moet vooral ook komen met richtlijnen... voor hoe Australië zich beter kan wapenen tegen de enorme impact van de branden. Volgens premier Morrison ligt de focus vooral op praktische acties die nodig zijn... om de algemene veiligheid van Australiërs te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Het weer. Vanuit het westen trekken er vanavond buien over het land... waarbij het lokaal aanzienlijk kan gaan plensen... Daarbij zal ook de wind aantrekken en is er bovendien kans op zware windstoten. Later vanavond, begin van de nacht, wordt het droger... en zijn er opklaringen bij minima van 2 tot 5 graden. Morgen blijft het wisselvallig, met veel bewolking en slechts spaarzaam wat zon. Lokaal kan er ook dan een bui vallen en het wordt opnieuw 9 à 10 graden. En tot zover het nieuws op Radio Els. Dit is Radio Els. Times, 24 uur per dag de beste oldies op Radio Els. Elf. Dit is de Elsplaats van deze week. en met uh, meneer Hans Bank en met de vergadertafel en met de waterkoker. En volgens mij uh, had Jansje wel ook plannen om uh, naar de vergadering te komen. Dus we zien het allemaal wel wat het vanavond wordt in de vergadering. Voorlopig is dit de Elspraat nog. 2, en 0, That's my number. Kom, <applaus> Daar over de klok van 6 uur geworden. Dat betekent natuurlijk op Radio Els dat er weer tijd is voor een aflevering van de Afwasshow. Jawel, we zijn er gewoon weer op donderdag. Uh, ja, wat een dag was het toch eigenlijk weer, hè? tenminste op de beurs. Hè? We blijven maar geld verliezen nog even. En we moeten ook de radio-uitzendingen wederom staken. Want het gaat natuurlijk niet allemaal voor niks. Hè? Buma, Sena, de streamservice, de nieuwsvoorziening, Els. Het kost allemaal bakken met geld. Maar we hebben het er graag voor over natuurlijk. Wat gaan we doen, de show? De bekende dingetjes, nieuwsfeitjes, weet je nog wel. Een weerbericht en natuurlijk de muziek van de Donna Summer... van de Rodies, van Jewel Akens. Ocean Tavares is het wederlijk van vandaag. The Hollies, Gilbert O'Sullivan, Tom Jones, er komt van alles voorbij. Falco, Glenn Gamble, Kim Wilde komt nog eens even een potje voor ons zingen. Maar we beginnen natuurlijk met een plaat van 50 jaar geleden. Oeh, oeh, oeh, Ja, echt flauwe pauwentijdperk. tijdperk Nog net, hè? Nog net, hè? Jefferson Airplane. en Ze gaan allemaal zingen over uh, witte konijntjes. Goedenavond, je laster naar de avondshow met Ferry de Noordop. We zijn bij je tot de 7 uur vanavond op Radio Els. Ik krijg amper tijd om een jontje te draaien. Ja. Dat hoort er natuurlijk wel bij bij dit soort muziek, hè? Jefferson Airplane uit 1970 in het kader van de plaat van 50 jaar geleden. En je hoorde The White Rabbit, jawel. Johnny De Mol en Wendy van Dijk, die eerder als presentatieduo in Super Kids te zien waren... nemen de presentatie van de nieuwe SBS 6 zangwedstrijd We Want More op zich... Eerder werd al bekend dat de jury wordt gevormd... door Davina Michel, André Hazes, Treintje Oosterhuis, Enkpoort Poort en Ali B. De deelnemers aan de wedstrijd moeten vier van de vijf juryleden overtuigen... om door te mogen. Tot het einde van een optreden mogen zij op elk moment de kandidaat steunen... maar die steun ook weer intrekken. De winnaar van het programma Wie Want More, dat vanaf 28 maart te zien is... gaat met 100.000 euro naar huis. Een beetje water, een beetje sop... Dit is de AVAS-show. Via de AM 1476 bij Jan Chicago. En dat gaat allemaal via rijbezenden natuurlijk. Daar kan je wel nagaan. Jore Kim in 1981 en Secret Love. Natuurlijk kun je natuurlijk ook luisteren via de webstreamer van Radio Els. Om die te vinden, dan ga je even naar Facebook en dan typje je in de zoekbalk Radio Els en dan kom je ons vanzelf tegen. Zo, we gaan even wat serieuze muziek draaien hoor. Dit vind ik serieuze muziek. Hier is Glenn Gamble en de Rhinestone Cowboy. I've been walking these streets so long Singing the same old song I know every crack in these dirty sidewalks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 wait to Natuurlijk smakelijk eten bij Jal and Alvast bezig. Dan wensen je daar veel succes mee. Maar dat gaat natuurlijk allemaal wel lukken met de heerlijke muziek. van was Joe hier bij Radio Els. Het is bijna alweer kwart over zes. Bij het boerenprotest van gisteren zijn 106 bekeuringen uitgedeeld en zijn 9 personen opgepakt, dat meldt de politie vandaag. Volgens de politie verliep het protest in Den Haag, waar de boeren met hun trekkers samenkwamen, betrekkelijk rustig. De boeren en de politie bleken beter op elkaar ingespeeld te zijn... dan eerdere boerenprotesten, al dus een woord voerde van de politie. De overlast voor burgers was daardoor flink minder... dan bij de vorige protesten. Van tevoren was door de politie duidelijk gemaakt... dat met de trekkers over de snelwegen rijden niet was toegestaan. Deze boodschap is door organisators Farmers Defence Force... overgebracht aan de demonstrerende boeren. Dit zorgde er onder meer voor dat zowel de ochtend... als avondspits vrijwel probleem... Bloos verliep. Een kleine minder minderheid van de boeren hield zich niet aan de afspraken... en ging met trekkers, de auto en snelwegen op. De politie heeft in het hele land in totaal 106 bekeuringen uitgedeeld. Ook zijn drie landbouwvoertuigen weggesleept en is er eentje in beslag genomen. <tie> de affelershow. <tie>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 It was in Wien, it was in Vienna, where he did everything. He had debts when he drank, but all of them were women. And everyone come and rock me, I'm not clear. He was a, -m -a, -m -a, -a er war superstar, he was popular, he was so excited weil er had flair. He was a virtuoso, he was a rocked soul. And everyone said, come and rock me, I'm Das war irgendwie nur Plastik Money in den Modelbanken gegen ihn Woher die Schulden kamen, war wohl jeder Mann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten und liegt in seinen Punkten. Er war ein Superstar, er war so populär, er war zu exaltiert, genau das war er sein Pferd. Er war ein Virtuose, war ein Rocky Doll Und alles auf den Captain Rock mit Geproduceerd door de broertjes Bolland en Bolland. Maar dat zeg ik helemaal uit mijn hoofd. Ik kan er helemaal naast zitten, maar dat dacht ik wel. de Falco uit 1986 en Rocky Amadeus op de heerlijke middengolf AM 1476. Bij Radio Els natuurlijk in de -show. Ik Hoop dat je een beetje een leuke dag hebt gehad. Want je moet het toch allemaal zelf doen hoor. Hier is Tom Jones uit 1968 en Help Yourself.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 Hij heeft een bijzondere man natuurlijk, hè? Tom Jones. Lang zingt die man al niet, hij treedt nog steeds op voor de diverse huisvrouwen. 1968, help jezelf. De avond is mooier met de hits van toen op Radio Els. Een poosje geleden dat je de hollies hoorde in de Dus ik denk: hé, hey, laten we die maar weer eens een keer opzoeken. Uit 1969 was dit. Sorry, Suzanne. Ja. Een atheïst in de Verenigde Staten heeft deze week een rechtszaak gewonnen... tegen de overheidsinstantie en in de Amerikaanse staat Kentucky... die kentekenplaten verstrekt aan particulieren. De man was een kenteken met de tekst Ik ben God ontzegd... en daarmee is zijn recht op vrijheid van meningsuiting ingeperkt als dus de rechter. Het Kentucky Transportion Cabinet had zijn aanvraag in 2016... voor de kentekenplaat geweigerd omdat het de interne anti discriminatierichtlijnen schond. De man, Dat werd door de man in kwestie, Ben Hart, onacceptabel geacht... en hij nam een team advocaten in de hand. Ook vond hij steun bij de burgerrechtenorganisatie... American Civil Liberties Union... en de Freedom for Religion Foundation, een stichting die wereldwijd atheïsten helpt. De rechter was het met uh, Hart eens en oordeelde dat de overweging van het agentschap... in strijd is met het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet. Dat stelt dat de overheid de vrijheid van meningsuiting... Van burgers niet mag belemmeren. De staat Kentucky is hem daarom ruim 150.000 dollar exclusief proceskas. proceskosten verschuldigd. Ja, het is wat we mensen allemaal rechtszaken voor aanspannen. Ik, eh, ja, ik ben zelf ook atheïst, maar jullie best weten. Maar ik zal toch nooit eh, iets doen waardoor je iemand die wel ergens in gelooft, daarmee gaat kwetsen. Want dat deed deze man natuurlijk wel met zijn kentekenplaat. Ja. We gaan zo meteen op naar, uh, weet je nog wel, rond de klop van een uur, valsteuven. Maar eerst gaan we nog even naar Gilbert Oost-Sulven en Metrimonie. I No wish to hurry your love, but I've you seen the time. It's quarter to ten and we're supposed to be there at nine. I don't think the registrar... Could it be, it's matrimony. De wood.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 Ik heb het zelfs twee keer gezegd, dat ja hoort. Niet doen, niet doen, niet doen. Gilbert O'Sullivan en Metromania uit 1972. Ja, ja, het is hier weer tijd voor. Zo, ik heb de papiertjes weer uitgevouwen, want Els dacht Easy. dat ik het al gedaan had. Dus die had de vliegtuigjes weer zitten vouwen. Dus als het af en toe een beetje raar overkomt... dat komt door de vouw die dan over de tek zit. We gaan het wel zien allemaal. 20 februari is het vandaag en dat is de 51ste dag van het jaar. En er komen er nu nog 315. Onder het motto Panam, uh, Panama Pacific... wordt vandaag in 1915 in San Francisco... de 20ste wereldtentoonstelling geopend. En in 1935 betreedt de Noorse onderzoekster Caroline Mikkelsen... als eerste vrouw het Zuidpoolgebied... Op deze dag, 2002 in 2002, was het de datumnotatie 2002 2002 2002 en dat is een drievoudig palindroom. Albert Heijn haalt een deel van haar salmonella-vrije kip terug vandaag in 2004 omdat deze volgens een test, een test van het algemeen dagblad toch salmonella blijkt te bevatten. Ja, wat ze onderzoeken ze allemaal. Hè? die hebben ook de oliebollen-testen en noem maar op. Maar ja goed, ze doen de best maar. En vandaag viel het kabinet euh, Balkenende 4 in 2010 over de missie in Uruguay. Schaatser Bart Velkamp rijdt vandaag in 1992 tijdens de Olympische Winterspelen in Albeville naar Goud op de 10 kilometer. Het is voor die editie de enige gouden medaille voor Nederland. Ja, tegenwoordig winnen ze bijna alles wat Goud is. Ja. En Schaatsen Mark Tuiten die wint vandaag in 2010 groot op de 1500 meter... tijdens de Olympische Winterspelen in Vancouver. En vandaag vond in 1963 de demonstratie plaats van de Laser TV in New York. Ja, in 1963 dus al, hè? En in 2001 wordt in Groot-Brittannië bij 20 varkens mond- en klozeer ontdekt. Een maand later worden de eerste gevallen in Nederland vastgesteld. Begin 2002 is de MKZ-crisis officieel weer voorbij. Dan nog even de weersextremen voor vandaag. In 1956 hadden we de laatste etmaal gemiddelde temperatuur min 8,2 graden. De hoogste gemiddelde temperatuur van 14 graden vinden we terug in 1990. Ook in 1956 hadden we de laatste minimumtemperatuur min 14 graden onder nul. En de hoogste maximumtemperatuur was ook weer in 1990, namelijk 16,9 graden. Jawel. Het zonnetje scheent het langst in 1994, 9,3 uur, en de langste neerslagduur was in 1957, 10,1 uur regende het toe. Tenminste, dat neem ik aan. Of sneeuw kan natuurlijk ook nog in deze tijd. We gaan hier lekker naar de tweeluik toe, en dat worden twee opnames van Tavares. Dus even lekker de disco-muziek. Twee leuk, nu. En hartel. Dit is een heerlijke plaat. Echt waar hoor. Ja, ja, ja. Het tweede leuk van vandaag hier in Davos show voor deze donderdag. Het is vandaag 20 februari 2020. Ja, Als eerste hoorde je Who Done It uit 1977. En een jaartje eerder hadden ze natuurlijk een hele grote hit... met Heaven Must Be Missing an Angel op nummer 1. We gaan even de handen in elkaar klappen. We gaan terug naar 1971 met Ocean. Put your hand in the end. Dan heb je ongeveer nog 3,5 minuut om daar aanwezig te zijn. Ja. Lekker plaatje hoor, is dit? Ja, uh, Ocean uit 1971. En put your hand in the hand. Ik heb hier nu wat shownieuwtjes voor je. Voor zover je het je interesseert natuurlijk. Bridget Ma Maasland heeft een roerige week achter de rug. Maar de presentatrice gaat vol goede moed door met hard werken. Ze deelt op Instagram een selfie met het bijschrift Let's kick some ass today. Maasland is net klaar met de opname van De Zwakste Schakel... waar ze woensdagavond een afsluitfeestje van had. Jan Smit, die momenteel met een burn-out komt... spendeert tijd met zijn goede vrienden van de Volendamse band 3JS. Ze hebben donderdagochtend samen paddel gespeeld. Een soort kruising tussen tennis en squash. Helaas verloor de zanger. En Ferry Doedens heeft op Instagram stilgestaan bij een periode die hij vijf jaar geleden doorbracht... in een afkikkliniek. Hij legt uit dat het om een pad van vallen en opstaan is... en vertelt dat hij nu een stuk beter in zijn vel zit... dankzij de mensen om hem heen. En dan hebben we hier nog even een beetje een seksuele opvoeding, hè? Ja, ja, ja. Van You Will en and the Birds and the Bees. Let me tell you about the birds and the bees... and the flowers... And Yeah, Zo, en wij gaan eens even kijken wat het weer allemaal gaat doen vanavond en vannacht en morgen. Komende nacht breiden opklaringen van het westen uit verder oostwaarts En in het begin van de nacht zijn er in het oosten nog enkele buien mogelijk, maar elders blijft het droog. De minima die loopt bij het een van 5 graden in het noorden tot zo'n 3 graden in het zuidoosten. De westenwind die neemt af naar matig boven land en krachtig tot hard langs de kust. Vrijdag overdag is het wisselend bewolk en blijft het tot de avond droog. Vrijdag in de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het westen toe... en in de avond gaat het met name in het noordwesten regenen. De middagtemperaturen worden zo ongeveer 9 graden. De wind, zuidwest tot west, is bovenland matig tot vrij krachtig... en aan de kust en boven het IJsselmeer krachtig in het waddengebied Soms hard, we zijn niet meer anders gewend. Het is allemaal storm en harde wind. Ja, we doen het er maar mee. We moeten nog even wachten op het mooie lenteweer. Dan nog de rapportcijfers... Voor de diverse activiteiten. Het barbecue weer morgen een 2. Het fietsen een 5. Het golf weer een 7. Het vissen krijgt een 6. En meneer Hans Bank, zijn wandel weer die krijgt een 7. En wij gaan even lekker weer naar de Sixties. En Jouw muziek vind je hier. Dit is Radio Els. Met in Helaas Beilen Donna Summer met Could It Be Magic? We gaan al aardig richting de klok van 7 uur. En dan kun je natuurlijk weer het radio Els Nieuws verwachten. Maar eerst nog even de Small Faces. We kijken uit naar de zondag hoor. Ja, ja, ja. 1968, hier is de Lazy Sunday. En het is een beetje op een luie zondag. Hè? Wat kijken we daar naar uit? De Small Faces uit 1968. En ik zie dat we nog even tijd hebben voor een klein stukje van deze. 1, 2, 3. Hier is Catherine Ver. Verrie, Jan staat er hier bij de achterna. van gehoorzaamheid, zoals dat heet. Ja. Dit was de aflevering voor donderdag 20 februari 2020... van de Afershow met Ferry de Hartog als u gesteert hier bij Radio Els. Ik zou zeggen graag tot morgen. Dan hebben we ook een nieuwe Elsplaat. Dus ik zou zeggen, blijf er zeker even bij. Prettige avond verder. Hoi. Dit is het Radio Els Nieuws. Ik ben Mike.